Christian Bonebakker met het NOS Journaal. oud vicepresident Mike Pence heeft in Washington getuigd over de kapitoolbestorming. Dat meldde Amerikaanse media. Hij zou achter gesloten deuren urenlang zijn ondervraagd... over de rol van toenmalig president Trump bij de bestorming. Pence moest als voorzitter van de Senaat de verkiezingsuitslag bekrachtigen. Aanhangers van Trump bestormden het congres om dat te verhinderen. Justitie had Pence eerder dit jaar gedagvaard om te komen getuigen over de gebeurtenissen. Advocaten van Trump deden alles om dat te voorkomen, maar werden deze week definitief in het ongelijk gesteld. Het Soedanese leger en de RSF-militie hebben afgesproken dat ze hun wapenstilstand verlengen. Het staakt het vuren dat dinsdag inging wordt met nog eens 72 uur verlengd. Amerika en Saoedi-Arabië waren betrokken bij de onderhandelingen. Hoewel de wapenstilstand wankel is, was het volgens de Amerikaanse minister Blinken de afgelopen dagen op veel plekken in Soedan wel een stuk rustiger. Duizenden mensen grepen de kans om te vluchten en veel buitenlanders konden worden geëvacueerd, onder wie meer dan 100 Nederlanders. Maar in de westelijke regio Darfur lijkt het geweld juist te escaleren. De Britse acteur Hugh Grant zegt dat de krant The Sun heeft ingebroken in zijn huis... en een zendertje op zijn auto heeft geplaatst om hem te kunnen volgen. Grant stond gisteren voor de rechter in een zaak die hij heeft aangespannen... tegen de eigenaar van The Sun. De inbraak was in 2011. Er werd niets gestolen, maar de volgende dag stond in The Sun... wel een uitgebreide beschrijving van zijn interieur. De tabloid is eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch. Het bedrijf trof eerder al schikkingen voor meer dan duizend gevallen... waarin telefoons van beroemdheden en leden van het Britse Koninklijk Huis zouden zijn afgeluisterd. Het weer. Vannacht op steeds meer plekken regen. Minima tussen de 5 en 9 graden. Daarna een bewolkte dag met enkele buien. Later wordt het vanuit het zuiden droog met hier en daar wat zon. Bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Man. depend on you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 Shoppa, Dit is die echte, echte, echte met Maroppa Zag het in het Amschoon, op de Roffa De pelicotel in de shoppa de Shoppa biedt er winkel nergens niet af Was met René aan de Charonnee, hartje Amsterdam Ja heel. En een paar biertjes op, we waren al een tijdje lam ja, Ik vraag me net af, hoe zal ik naar huis toe gaan Daar komt de zoon in die allernieuwste mee en weet je wat die zei? Dat kan je niet kopen in de winkel nee, Dit is de die koop. echte, echte, echte gooi dat ding vol gooi Net je als vol. de liefde ook oh, al ben je single daar kan je niet kopen in de winkel Daar kan je niet kopen in de shopbar Dit is die echte, echte, echte, echte. Nee, nee. Gisteren liep ik over straat en ik werd herkend oh ja? Ik zag meteen, dit is een echte, echte fan Ze had iets bij zich en ze was zo trots Het oh. was een oplaspop met mijn kop erop En nee. weet je wat ze zei? Daar kan je niet kopen Ik That's what I feel the moment you arrive, you had something so unique. It's your personality. Can't you understand? Can't you understand? House music Can't you understand? Can't you understand? stand? House music Can't you understand? Can't you wanna I'm